Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee Palestijnen zeggen tegen de BBC dat ze door Israëlische soldaten... op de motorkap van een jeep naakt zijn vastgebonden... en rondgereden door verschillende dorpen op de westelijke Jordaanhoever. Vorige week gebeurde dat ook. Toen doken er beelden op van een gewonde Palestijn... die zij op een bloedhete motorkap te zijn vastgebonden... en had er onder andere brandwonden aan overgehouden. Het Israëlische leger zegt de zaak te onderzoeken. Veel fysiotherapeuten houden ermee op. Dat schrijft NRC. Het komt door de lage salarissen en slechte arbeidsvoorwaarden. Vorig jaar verliet 1 op de 10 fysio's het vak. Dat zijn ruim 4000 mensen. Het zijn vooral jonge fysiotherapeuten die snel stoppen nadat ze zijn afgestudeerd En over een paar uur begint de slavernijherdenking in het Oosterpark in Amsterdam. Verschillende ministers zullen namens het demissionaire kabinet aanwezig zijn, waaronder minister Dijkgraaf van Onderwijs. Het belang van die nationale herdenking is heel groot. Het overstijgt eigenlijk ieder persoon. Wij als kabinet uh, onderstrepen dat belang door met een grote delegatie aanwezig te zijn. Niet alleen de minister-president, maar ook de drie vice-premiers. Normaal is ook de voorzitter van de Tweede Kamer aanwezig... maar de uitnodiging van Martin Bosma werd ingetrokken. Toen hij nog PVV-kamerlid was, noemde hij de slavernijherdenking slavernijgedram... anti-blank racisme en propaganda en indoctrinatie. Die uitspraken wil hij niet terugnemen. Nou, leg dat Oranje-shirt maar alvast klaar, want morgen kan die weer aan. Dan speelt Oranje tegen Roemenië in de achtste finale. De wedstrijd is in München. Mijn sportcollega Thierry Boon heeft wat fun facts voor je... over eerdere wedstrijden die Nederland daar speelde. Dat is natuurlijk een bijzondere speelstad. In 1974 de WK-finale hier verloren. En in 1988 de EK-finale gewonnen. Dat was allebei in het Olympiastadion. En nu gaat Oranje naar de Allianz Arena. Dat is de plek waar normaal het Bayern München van Matthijs... De licht en Rijn Gravenberg speelt. In 1974 het WK verloren. En in 1988 EK gewonnen dus. De KNVB heeft tegen Hart van Nederland gezegd dat er tussen de 10.000 en 15.000 Oranje supporters worden verwacht. Morgen in München. En het weer nog een wisselend dagje met af en toe wolken en af en toe zon. Vooral in het noorden en noordoosten zijn ook buien. Met een mogelijk hagel en een klap onweer. Het wordt max 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Andrew Galton, never let her slip away. Uh, goedemorgen uh, allen, uh, het is uh, 7 over tien. en uh, wij gaan Goedemorgen Zandvoort maken samen met uh, Thomas de Jong. Ja, het is Goedem een hele andere setting, hè? Het is een hele andere ja. setting, hè? We <laughs> hebben ook hele andere uh, items. En ja, en, uh, ja uh, het is de laatste keer geweest dat Hans Botman uh, de redactie heeft gedaan. Hij blijft uh, wel presenteren, dus dat is, ja, dat is fijn. Dat is fijn. Ja. En uh, het is natuurlijk wel een hele gewaardeerde collega, die wij al jarenlang kennen, ik, ik in ieder geval wel. En uh, hij zat vroeger in het uh, mannenkoor. Ja, dat weet jij niet. Nee, nee. dat weet ik nee, niet. Nee, dat weet nee, jij nee. niet. Dan ben jij echt jong voor. <laughs> en uh, ja, daar, uit, die, uit die periode ken ik hem. Dus 80 jaar. En, uh, dus we hebben erg veel pret gehad altijd. En dat hebben we eigenlijk nog steeds. En uh, nou, goedemorgen Zandvoort. Hebben we nu uh, een, een, een gedeelte uh, in samenwerking met uh, het... Uh, het lokale station Haarlem 105, want die hebben een aantal items gemaakt over Zandvoort en uh, die laten wij horen. En de eerste gaat over de climate chain en het is uh, afgelopen uh, 23 juni. Heb jij het uh, gezien? Nou, ik zag wel op internet wat voorbij komen hier en daar. Ja, het nou, is de langste human chain ooit in Nederland voor een klimaatactie op het strand uh, op de uh, uh, Zeedijk in Friesland. En uh, uiteindelijk komen ze dan ook bij Zandvoort uh, terecht. En uh, ja, om zeker te zijn dat het uh, een, een lange human chain was, uh, werd er voor gekozen om sommige uh, uh, kustvlakken uh, samen te voegen. En op die manier kunnen we de meest indrukwekkende human chain vormen. Nou, dat is gebeurd. En uh, ja, uh, uiteindelijk heeft Harlem 105 hier een item over gemaakt. En daar gaan we nu even naar luisteren. Hand in hand op het strand, daar is het dan tijd voor tijdens de climate chain. Langs de Nederlandse kustlijn wordt een menselijke ketting gevormd. En in onze regio betekent dat flink wat mensen in zandvoort hopelijk. Met de actie moet er aandacht komen tegen klimaatverandering. Idee is een actie waar je eigenlijk dus letterlijk niet omheen kan. Nou, wie kan er meer over vertellen? Dat is Jantijn Anema van de organisatie. Jantijn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de Climate Chain. Zeg, die naam van, van deze actie, kan je dat eens uitleggen? Wat betekent dat nou, Climate Chain? Ja, natuurlijk. Het idee dat wij hadden is om een human chain te vormen. Daar komt ook het begrip climate chain vandaan. En een human chain, dat is een, ja, eigenlijk gewoon een hele lange slinger of capping van mensen. Mm -hmm. En dat is door de jaren heen. De geschiedenis heel vaak ingezet als een, als een methode om een statement te maken. Ja, dus bijvoorbeeld in de Baltische Staten in 1989 uit mijn hoofd... de 2 miljoen mensen door het hele land, ook zo'n keten. Uh, en dat was toen uh, tegen de Sovjet-overheersing. En zo voor allerlei verschillende doeleinden in allerlei verschillende landen. En hoeveel uh, mensen om... verwachten jullie dan nu... Uh, want de, het is een actie langs de hele Nederlandse kustlijn... naar verschillende plaatsen waar mensen ja. op af zullen komen. Je zei net 2 miljoen toen, 1989. De tijden zijn iets veranderd, maar uh, hebben jullie een ja. idee van uh, ja, hoeveel mensen er komen? Um, ja, we hebben een beetje een inschatting. Kijk, om de hele uh, Nederlandse kust vol te krijgen, dus van Hoek van Holland tot uh, Harlingen, want dat is ongeveer het gebied dat we coveren, hadden we uitgerekend dat we ongeveer 150.000 mensen nodig zouden hebben. Ja. Nou, die verwachten we net niet helemaal. Dus we hebben 32 hotspots aangewezen. Die zijn op onze website ook te vinden. En daar verwachten we heel veel mensen. En dat gaat van Hoek van Holland tot Zandvoort, inderdaad. Dat is een van de plekken waar we de allermeeste drukte verwachten en uh, Muiden op de dijk in Friesland. En uh, ja, nou dan staan jullie daar hand in hand, als het ware. Is er een moment waarop eigenlijk iedereen dus samen hand in hand... dat we om twee uur bijvoorbeeld een startschot geven van... en nu handen in elkaar slaan en twee minuten vasthouden? Of? Ja, ja, zeker. Dus inderdaad, we vragen iedereen om om half twee... ongeveer naar het strand te komen... zodat iedereen de tijd heeft om naar rustig klaar te gaan staan. En dan om twee uur, dan is het idee dat we tien minuten lang... met de handen in één... Uh, die rij vormen. En dan is tien ja, minuten lang het strand ook even afgesloten als het ware. Of mag je er nog wel onderdoor als je denkt ik wil even een frisse duik nemen? Nou, we gaan niemand tegenhouden natuurlijk. <laughs> dus iedereen kan daar lekker omheen uh, leven en van het lekker weer genieten. Het wordt prachtig weer morgen, dus het wordt een echt stranddag. Ja. Um, misschien juist het leuk. idee om uh, te vragen als er iemand naartoe loopt van doe anders even mee. Nou ja, dat vragen we ook aan alle deelnemers die zich hebben aangemeld. Van joh, Als je dan op het strand loopt of op de dijk staat, vraag aan iedereen die je tegenkomt of ze ook even meedoen. Want op die manier kan je natuurlijk nog enorm veel deelnemers extra werken. En wat leuk is om te benoemen is dat we aan iedereen vragen om iets roods aan te trekken. Iets dus roods? Het een symbolische rode lijn uh, langs de kust trekt. Oké, okay. heeft rood misschien ook, want rood staat meestal voor gevaar en oplettendheid. Heeft dat ook nog, uh, los van de rode lijn, iets te maken? Want het is uh, misschien twee voor twaalf of zo? Ja, kijk, ontzettend veel mensen maken zich zorgen over het klimaat en over klimaatverandering. Dat is ook waarom we dit organiseren, om te laten zien. Er zijn een hele hoop mensen die zich hier erg, erg grote zorgen over maken. En het wordt ook wel steeds kritieker, hè? want uh, de, de CO2-uitstoot blijft nog een beetje toenemen. De opwarming van de aarde gaat maar door en door. En er is echt actie nodig om daar wat tegen te doen. En door op deze manier een actie te organiseren, faciliteren we eigenlijk ook voor mensen die zich daar zorgen over maken. Maar die bijvoorbeeld zich niet prettig voelen bij een echte demonstratie. Ja, zoals bijvoorbeeld een Extinction Rebellion demonstratie op de A10, om het wat te noemen. Ja, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk iets, dat roept allerlei gevoelens op en het is best heftig om daaraan mee te doen. Dus wij denken dat er ook enorm veel mensen zijn in Nederland die zich wel heel veel zorgen maken over het klimaat. Maar zich daar niet prettig bij voelen. En die nu toch een gelegenheid hebben om wel van zich te laten horen. Nou komen er ook prominenten uit de politiek uh, die meedoen met de actie. Uh, Tweede Kamerleden bijvoorbeeld. We uh, hoorde iemand van de Partij voor de Dieren die mee zal doen. Um, wat verwachten jullie van de politiek na aanleiding van deze actie? Nou kijk, wij hopen dat als er straks zoveel mensen langs de kust staan. En dat er al die beelden overal op het internet staan. Dat het voor de politiek het signaal heel duidelijk is. Van kijk... Dit is ook wat de Nederlander zeg maar wil en belangrijk vindt. En dat er ook in de komende maanden en jaren, als het nieuwe kabinet van start gaat... toch wel heel erg goed wordt gekeken naar het klimaatbeleid. En, uh, en dat het hopelijk ook wordt dus... ja, Nederland ja, heeft wel een beetje tegen ja, het okay. klimaat gestemd, toch? Of, of, of zeg ik dat verkeerd? Uh, wat zei je? Nee, zeg maar, joh, dat, uh, dat voelt me wel heel oud. Uh, nee, maar Nederland heeft toch een beetje tegen het klimaat gestemd, heb ik het idee. Althans, andere onderwerpen zijn belangrijker bevonden tijdens de verkiezingen dan het klimaat, heb ik het idee. Ja, ik denk dat het vooral dat tweede is, inderdaad. Dus dat mensen op, op basis van andere onderwerpen een keuze hebben bepaald. Um, uit onderzoek of cijfers van Our World in Data van het afgelopen jaar lijkt namelijk wel dat meer dan 80% van de Nederlanders eigenlijk wel wil dat er meer aan klimaatverandering gebeurt. Dus ik denk dat er een hele grote, misschien wat stille meerderheid is die het onderwerp wel belangrijk vindt, maar waarvan een grote groep ook tijdens verkiezingen toch besluit om op basis van een ander onderwerp, zoals wonen of migratie, uh, zijn stem te bepalen. En dat heeft ervoor gezorgd dat er inderdaad nu geen partijen in het zadel zijn geholpen uh, die hele ambitieuze klimaatplannen hebben. Jantijn, hebben jullie, ook nog... oh, sorry, ja. Ja, hebben jullie ook nog tips voor mensen die daar morgen komen... en denken van, oké, okay, nou, we hebben tien minuten dan hand in hand gestaan om twee uur s middags. Uh, ga nu maar weer naar huis of ga wat leuks doen, bij wijze van spreken. Is er ook nog iets ja. in de praktijk wat je zelf kan uitvoeren daarna? Wat je mee naar huis kan nemen of ja, mee naar ja, de familie of je vriendengroep kan nemen... om het klimaat te helpen? Nou ja, we gaan daar niks uitdelen wat mensen fysiek mee kunnen nemen. Ja, maar misschien wel tips dat mensen die hier aan meedoen... een gevoel overhouden aan deze dag van goh, ik sta hier niet alleen in. Er zijn heel veel mensen die zich zorgen maken. En het is ook best goed om dat te laten merken... Hè, door er zo'n actie mee te doen... door erover te praten. Um, dus ik hoop dat mensen met echt... Nou ja, een, een empowered gevoel... Uh, naar huis gaan. En als mensen echt informatie willen... over klimaatverandering... Over of wat ze kunnen doen... dan kunnen ze ook altijd op onze website kijken. De website van de agenda... Uh, ja, wat is jullie website? Ja, wat zijn? Wat is jullie website? De website voor onze actie is theclimatechain.nl. Op zijn Engels dus, inderdaad. En als we nou denken: van... Uh, zeg, ik ben nu aan het luisteren naar Haarlemond 5, dit klinkt interessant. Ik wil daar morgen bij zijn in Zandvoort. Kan ik er gewoon naartoe of moet ik me nog ergens opgeven voor de, voor de makkelijkheid? Ja, het is voor ons heel fijn als je je wel even aanmeldt. Dat kan dus op die website, theclimatechain.nl. Want dan kunnen wij nog wat beter mooi hoeveel mensen er komen, maar ook als je niet bent aangemeld, kan je gewoon naar het strand komen en hier gaan meedoen. We vragen iedereen dus om, om half twee aanwezig te zijn. We hebben overal vrijwilligers staan die de mensen opvangen en die een beetje een goede banen leiden. Dus iedereen die rond een uur of twee de buurt van het strand is, die kan gewoon meedoen. Maar op het overzicht is het heel fijn als mensen zich even aanmelden. Jan Tijne-Anema, dankjewel om eens even bij te praten over de climate chain... langs de kust van heel Nederland en in onze regio in Zandvoort. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. In the event of something happening to me... There is something I would like you all to see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 De Bee Gees uh, vanuit uh, de uh, prille beginperiode. En, uh, ze kwamen uit uh, Engeland en toen zijn ze naar Australië verhuisd. Dat is een hit vroeger dit? Ja, dat is een grote hit geweest. Okay. Ja. Nou ja, de ja. Bee Gees uh, zeg me natuurlijk wel wat. Maar... Ja, dit, dit, dit, dit was uh, de zestiger jaren, denk ik. Nou, dat is veertig uh, jaar voor mijn tijd. Ja, dat zeg ik. <laughs> dat zeg ik. <laughs> ja, ja, ja, ja, Thomas is al jong, hè. Ja. Hey, um, heb jij ook een fatbike? Een, uh, <laughs> nou, ja... Ja, ja, heb jij ja, ja, ja, echt waar. Ik ben bang voor wat nu gaat komen. Oh. <laughs> hoe, hoe hard gaat hij? Nou, volgens de regels. Ja? ja, ja. Is het echt zo? 25. 25 keurig. Ja, ja maar de, het aantal ongevallen met deze snelle fietsen neemt uh, heel hard toe. Uh, zowel door de populariteit van de fatbike uh, onder jongeren, en maar ook onder ouderen. Uh, en afgelopen week vorige, vorige weekend uh, raakte in Breda door een ongeval met een vetbike twee kinderen gewond, uh, waarvan één zwaar gewond. En de twee slachtoffers zijn bestuurders van de fiets, We waren 8 en 13 jaar. Dus dat is wel heel erg jong. En uh, uh, onze uh, uh, collega's van uh, Haarlem uh, uh, 105 hebben een. Uh, een interview ge gehad met de arts Sjoerd Bakker over deze vetbikes en de regelgeving. En wat het allemaal voor, uh, voor het uh, ziekenhuis in, uh, in Haarlem en in Hoofddorp uh, betekent. Dus uh, nou, laten we daar eens naar luisteren. Goedemiddag, dit is Haarland Vandaag. En na weer een ernstig ongeluk met twee kinderen op een fatbike... klinkt de roep om een leeftijdsgrens voor het gebruik van fatbikes steeds luider. Het aantal ongevallen met fatbikes, vaak bestuurd door jonge kinderen, neemt toe. Een veilig NL meldt, een, uh, meldt dat de helft van de slachtoffers tussen de 10 en de 14 jaar is... met ernstige letsel zoals hersenletsel als gevolg. Vijftig gemeenten en organisaties roepen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nu op uh, om in te grijpen. Omdat de, huid, de huidige maatregelen onvoldoende zijn. Aan de telefoon heb ik Sjoerd Bakker. Hij is spoedeisende hulparts uh, in het Spaarne Gasthuis. Sjoerd, goeiemiddag. Goedenavond. Goedemiddag. Goedenavond, goedemiddag, moet ik al zeggen. Ja. Goedenavond, bedankt voor de uitnodiging. Ja, ja, fijn dat je even in de uitzending kan komen. Um, in onze regio, um, ik denk dat... Elke luisteraar het weet, is ook, ook bij ons uh, het aantal fatbikes en e-bikes gigantisch gegroeid de afgelopen jaren. Um, zie jij die toename in ongevallen ook terug op de spoedeisende hulp in het Spaarne Gasthuis? Um, nou, ik moet zeggen, op de spoedeisende hulp van het Spaarne Gasthuis zien we dagelijks inderdaad verkeerslachtoffers met uiteenlopende letsels. en De ongevallen met elektrische fietsen en met name fatbikes vormen inmiddels toch wel een belangrijke groep binnen deze slachtoffers. Ja. Exacte cijfers heb ik niet. Op dit moment doen we ook onderzoek binnen het ziekenhuis... Nou, hoe vaak dit, uh, deze ongevallen nu werkelijk voorkomen... en wat voor type letsels we daar nu zien. Mm -hmm. Maar zijn, uiteraard... zijn het ook kinderen dan? Veelal, veelal? Ja, zijn ook, dat zijn ook heel veel kinderen. Ja. Ja, wat ik uh, uit ervaring kan zeggen... en dat zien we ook wel terug in onze voorlopige cijfers... dat het, uh, dat het aantal slachtoffers van bijvoorbeeld bikes vele maanden hoger is dan nu in de media wordt beschreven. En onder die slachtoffers zijn inderdaad heel veel kinderen, we herkennen heel veel kinderen tussen de nou, zeg 12 en 16 jaar, mm -hmm. ook met die zouden, maar ook al volwassenen die we dan op de Scootijs Hulp zien. Ja, ik zag. Ik zat er gewoon eventjes aan, vlak voor deze uitzending, onder andere het Haarens Dagblad, onze eigen website, de website van NH Nieuws, eventjes te bekijken. Dus, en, en heb ik het over alleen het nieuws in de regio. De afgelopen twintig dagen al meer dan tien berichten over ongevallen met fatbikes. Alleen fatbikes. En dan heb ik nog niet eens over gewoon e-bikes en andere fietsen en, en automobilisten. Maar dat zijn toch wel cijfers waar ik van schrik. Ja, dat zijn uh, zichtbarende cijfers. Dat ben ik helemaal met je eens. Veel te veel over wat mij betreft. Ja. En nogmaals, dit is ook uh, uh, veel meer dan wat er nu landelijk uh, eigenlijk geregistreerd wordt. Uh, en dat, dat geeft ook wel aan hoe moeilijk dat is uh, om die regels bij elkaar te houden. En ja. Om die, tot die exacte cijfers te komen. Ja, we hebben het, over, we hebben, we hebben het veel over fatbikes. En, maar ik noemde het net al heel eventjes. Um, als het mooi weer is, dan gaan ook de oudere mensen op e-bikes uh, naar buiten. Om het maar even zo te zeggen. Um, zie je daar ook een toename in, in die cijfers? Nou, dat hebben we natuurlijk in het verleden wel gezien. Uh, ik moet zeggen dat dat nu wel wat gestabiliseerd lijkt, hoewel ik daar ook geen exacte cijfers van heb op dit moment. Uh, maar ook zeker wanneer het weer uh, beter weer wordt, zoals nu. Dan zie je iedereen toch weer op de fiets stappen en uh, nagelang het weer beter wordt, zie je ook de ongevallen ook weer toenemen. Ja. Ja, um, de Harbers die hef, minister Harbers die heeft een, uh, een verbod ingevoerd op opgevoerde e-bikes. Je kan zogenaamde opvoersetjes kopen. Uh, en de, de maximumsnelheid van een e-bike is nu 25 km per uur. Uh, en met zo'n setje haalt hij makkelijk de 45, 50. Nou, dat is dus vanaf nu uh, verboden. Um, dat is eigenlijk het enige wat er is op het gebied van regelgeving omtrent die e-bikes. Dus die maximumsnelheid uh, uh, en het verbod op die opvoersetjes. Hoe kijk jij naar die regelgeving als spoedeisende hulparts? Nou, ik denk dat het heel goed is dat er nu wordt nagedacht over regelgeving. En dit is denk ik een belangrijke eerste stap. Wat ik verder nog wel zo graag zou willen zien is dat er ook gekeken wordt naar de leeftijd. Want hoe ervaren ben je nu in het verkeer als 10, 12-jarige op zo'n fatbike? Ook al gaat hij misschien 25 km per uur en helemaal als hij opgevoerd wordt. Mm -hmm. um, en ik ben ook wel benieuwd wat ze nu doen met he, die wet- en regelgeving. Uh, gaan we nu die fabrikanten en leveranciers aanpakken? Uh, worden zij mede aansprakelijk gesteld voor ja. dit soort letsel's dan en gaan zij dat in hun portemonnee voelen. Want dat zal het uiteindelijk zijn uh, wat het uit hun hoofd moet halen om dit soort de, de dingen nog aan te bieden, denk ik. Ja, precies. Dus jij zegt eigenlijk moet degene die die opvoerzetjes verkoopt, uh, die, die moeten die moet pijn voelen, zeg maar. Nou, mede in wel. In portemonnee dan, uh, in ieder ja. geval. Ja, exact. Oké, en het ministerie zegt het is heel lastig om onderscheid te maken tussen... een. Een, een fatbike en een e-bike. Want ja, we gaan niet bandendiktes meten op straat en dergelijke. Het zijn gewoon elektrische fietsen. En ze willen ook weer niet te veel aan die regelgeving tornen, uh, Omdat het buiten de rand staat. heel veel jongeren helpt... om naar school te komen, um, bijvoorbeeld. Nou, vind ik, daar valt wel uh, wat voor te zeggen. Uh, maar een leeftijdsgrens, uh, of in ieder geval een helmplicht... hoe zou je daar tegenaan kijken, een helmplicht? Ja, dat vind ik al lastig hoor. Ik denk dat een helmplicht is natuurlijk... Uh, uh, daar hebben we nu veel over in de media... Uh, in andere landen om ons heen zie je dat toch ook uh, niet zo heel uitgesproken zoals wij dat nu, uh, nu willen. Ik denk dat die verantwoordelijkheid uh, toch mede ook bij, uh, mede bij de ouders ligt. Ja. Uh, om, uh, om je kinderen uh, niet zonder helm de op te sturen. En ik zou ook het liefst zien dat die fabrikanten uh, de fiets aanbieden met een helm erbij. Ja. Uh, dat, het zou veel veel moeten zijn om hier een helm bij te dragen. En ik zie het gelukkig om me heen. Als ik nu in mijn buurt de oudere zie, zie ik zeker het gebruik van helm onder ouderen wel toenemen. Althans, dat idee heb ik. Ja, dat valt mij ook op. Um, ja. Ja. En ik, ik hoop eigenlijk dat datzelfde op hele korte termijn toch ook voor kinderen gaat uh, gaat zijn. Ja. Dus. En ja, zeg, eigenlijk, want eigenlijk zeg, leg je nu weer, zeg je weer ook de fabrikant moet die, fiets leveren, die helm eigenlijk bij die fiets leveren. Misschien nog wel een cool design, dat het ook niet zo erg is om, om die op te, op, te, op, te, op te zetten. Ik zeg maar eventjes wat. Uh, maar daar, daar leg je ook weer. Dus eigenlijk de verantwoordelijkheid moet veel meer bij de fabrikanten liggen en bij de verkopers liggen dan wat er nu gebeurt. Want die zetten eigenlijk een fiets in de etalage en daar houdt de verantwoordelijkheid op. Nou, ik zeg deels. He, de, de, ook een belangrijke rol ligt natuurlijk wel bij de overheid. He, je moet campagne voeren om de helm uh, uh, meer aantrekkelijk te maken. Uh, misschien moet je er ook wel uh, andere mediakanalen voor inschakelen... om de jongeren beter te bereiken. Mm -hmm. uh, overheidscampagnes uh, zichtbaar maken wat wel letsels kunnen zijn... op korte termijn en op lange termijn. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat is ook wat de overheid kan doen. Ja. Uh, maar ik denk ook zeker uh, dat er een rol is voor fabrikanten om de helm hierbij aan te prijzen... en ervoor te zorgen dat die dingen niet opgevoerd kunnen worden. Ja, precies. Dus het, het, het, het dragen van een helm en het niet opvoeden van die fietsen... dat, zijn eigenlijk, en dat hoor je ook eh, eh, eh, niet alleen in ons gesprek... maar dat hoor je in, lees je en zie je in alle media terug... dat dat eigenlijk, eh, en dus met een leeftijdsplicht... dat dat eigenlijk de, de drie pilaren zouden moeten zijn... waar eh, die nieuwe wetgeving eventueel... Uh, op gebaseerd zou moeten worden. Um, tot slot eventjes. Um, die helmlicht nog uh, uitgelicht. Die helpt natuurlijk alleen als men op het hoofd valt. Uh, hè, en dat, dat, dat helpt ook aanzienlijk. Dat blijkt uit onderzoek. Maar is dat eigenlijk ook de meest voorkomende uh, uh, uh, verwonding die mensen, uh, die, die, die, die mensen oplopen. als ze met een vetbike in een ongeluk terechtkomen aan het hoofd? Of gaat het dan vooral om botbreuken? Waar hebben we het dan over? Ja, een verschijnheid aan letsels inderdaad. Je kan denken aan hand- en polsletsels. En dan bedoel ik bonden, maar ook botbreuken. Uh, veel letsel zie je ook al aan de schouder, maar net zo aan het aangezicht, hè, dus verwondingen daar of aan de hersenen is natuurlijk nog veel ernstiger, het kan veel ernstiger zijn. En zeker als je het hebt over bloeding in het hoofd bijvoorbeeld, dan is dat potentieel levensgevaarlijk en kan het op de lange termijn ook beperkingen geven voor die persoon. Ja. Dus dat is een heel ernstig letsel en dat is iets wat je met een helm wel meer zou kunnen voorkomen, ja. zeker weten. Ja. Oké, okay. nou, het nieuwe kabinet uh, heeft in het regeerakkoord weinig concreets gezegd over de fatbike. Dat vonden ze, hè, daar is nog even naar gevraagd euh, toen de uh, demissionair minister met deze wet kwam. Maar dat vonden ze te veel in detail. Uh, ze, ga, ze schijnen het er wel in de komende kabinetsperiode over te gaan hebben. Um, en het schijnt ook zeker op de agenda te staan. Dus laten we dan uh, hopen dat, dat, uh, nou, dat er in ieder geval iets aan regelgeving bij komt. En dat het aantal ongevallen daarmee stabiliseert of afneemt. we het hopen, zeker weten. Dit ken ik dan weer wel, Ger. Ja, dat doet me deugd. Ja? Weet je dat? Ja, want dat is toch ook best oud. Dat is uh, eind 70 jaar. Ja, raar ja. hè? Goed, hè? Ja. ja dus je bent, maar ben jij een, een muziekliefhebber? Zeker. Ja, en, en draai veel muziek thuis? Ja. En, en Draai dan moderne muziek of uh, oude wel, muziek? van alles door elkaar. Ja? ja. Zo, zo ook dit? Ook dit. Ja, zeker. Ja, ja dat is de uh, Earth, Wind of Fire is natuurlijk wel. Uh, dat je denkt van, uh, er staat wat. Ja. Hé? Ja, ja dat klinkt goed, hoor. Ja, toch? Zeker bij uh, uh, Goedemorgen Zandvoort van ZFM. Ja, ja. <laughs> hey, en er is uh, deze zomer uh, weer uh, zaterdag 29 juni, dat is zeg maar vandaag, vindt de Ibiza Markt om plaats. En uh, dat is uh, als je bij de, bij de rotonde de was geweest. Nee. Is leuk hoor. Ja, zeg maar ook niks. Steentjes met de Ibiza uh, uh, shit. Zomers uh, ja, zomers, so, okay. shit. Okay. En uh, helemaal, helemaal <laughs> gezellig. Hey, en uh, afgelopen week was er natuurlijk uh, de historische Grand Prix... waar wij uh, uh, ook bij waren. De, de, de... Ja, het was een mooi weekend. Het was een mooi weekend, hè? Zeker. Ja, en, uh, goed, goed georganiseerd door Hans Bos, uh, Hans, <laughs> Hans, Hans Botman. Hans Botman en, uh, en Leon van Es hebben dat uh, helemaal in elkaar gedraaid. En, uh, Carine was er ook en die had een, uh, een interview met Bernard van Oranje... de, zeg maar, de directeur van het circuit en uh, van nog veel meer, geloof ik. Laten we daar eens naar luisteren. voor een klein feestje gentleman champagne wat gaan we dan allemaal weg in, hè? toch? Ja. Ben je blij mee? Ja, kijk natuurlijk uh, hartstikke, maar ik vond het namelijk gewoon mooi om zo'n auto te rijden. Weet je, het, is gewoon, uh, uh, het zijn best wel moeilijke auto's om te rijden. Want? Waarom? Uh, nou, het is natuurlijk best wel oude techniek, het heeft heel veel kracht. Uh, niet een hele goede wegligging, uh, uh, Dus het is gewoon heel hard werken. En we hadden geen vrije training omdat toen de auto stuk was. Dus eigenlijk de eerste meters die je maakt is in de race. Uh, en dan moet je de auto leren kennen. Uh, dus dat maakt de uitdaging wel wat groter. Maar weet je, het is gewoon heel gaaf om hier te ja, nou, rijden. U rijdt hier vast heel vaak, of niet? Nee, eigenlijk niet. Dit is volgens mij pas de eerste race dit jaar. Oh. Dus, uh, en dan de derde prijs al? Hoe voelt u zich zo tussen deze superleuke sfeer vandaag? Ja, ik vind het ook echt leuk van de historische racehuis. dus Dat het zo toegankelijk is, mensen kunnen overal bij. Je ziet alle jaren van auto's. Ik denk qua autosportmomenten een van de leukste evenementen die we hebben. Dat hoor ik dus ook terug, in het dorp gisteravond ook. Mensen zijn zo blij. Uh, vooral ook kleine kinderen met hun gezinnen komen hier. Ja. En zeggen dit is gewoon het leukste. Een beetje een uh, greep naar vroeger. Ja. Dat ze die oude auto's kunnen zien. Heeft u die ene oude auto gezien? Zo. Die ene oude auto gezien uit 1928. Die meneer woont Maar heeft u die gezien? Ja, die heb ik gezien. Ja. Och, zo prachtig. Maar dan heb je gewoon een linkje naar vroeger. en. Wat ik ook mooi vind, dat er een link is naar de toekomst. Nou ja, kijk, Ik denk sowieso, uit de racerij komt natuurlijk heel veel qua veiligheid. Maar ook uh, als je nu bijvoorbeeld op Le Mans kijkt, qua nieuwe brandstof of hydrogen. Of je naar Formule 1 kijkt met elektrisch. Of met Formule 1 waarin ze met, uh, met uh, carbon neutral fuel willen werken. Ja. Uh, dus ik denk de autosport is natuurlijk gewoon de bron van innovatie. En dat willen we je eigenlijk ook laten zien. Het gaat niet alleen om het verleden. Uh, maar het gaat ook om de toekomst ja. en te laten zien wat Autosport daar gedurende jaren qua veiligheid en innovatie aan toegevoegd heeft. En hoe mooi dat het weer studenten zijn uit Eindhoven die hier met trots staan ja. en dat ze weer beste auto ter wereld hebben ontworpen ja. 360 km per uur in vier minuten opladen. Dat is wel handig voor de race straks. Vier minuten is weer iets lang, maar... Nee, maar ik denk dus dat het mooie juist van is inderdaad, uh deze sport is dat dit de plek is waar mensen kunnen innoveren op alle vlakken en uh, ik denk dat het uh, heel goed is omdat we alle vormen uh, verder ontwikkelen om daarna de, uh, de beste keuze te kunnen maken wat het meest duurzame is voor de wereld. Ja. Ja. Dus, uh... En het uh, plezier van de mensen, want ja, iedereen houdt van racen. Nee, nee kijk, ik, ik denk alleen niet van racen, ik denk wel gewoon dat heel veel van die oude auto's zijn natuurlijk echt met de hand geklopt, zijn een soort kunstwerken. Uh, dus, ja, tenminste, uh, zo ervar ik uh, dat ik sommige van die auto's zie die ik niet eens als raceauto heb, maar als gewoon echt een mooi object. Gewoon, oh, weet je. Zeker weten. Die uit 1928, ik zeg die moet misschien in het Lauwman Museum. Ja, nee. Nou, daar wilde die wel voor nadenken. Ja. <laughs> maar uh, u, bent, u bent vast heel trots hoe deze dag allemaal verlopen? Nee, zeker. Ik ben altijd, natuurlijk, we hebben heel veel geluk met het weer, maar nou, een mooi sfeertje. Dat een dus, uh, ja, dat is, dat is uh... Ik wil u heel erg bedanken en uh, geniet ervan. Wanneer is uw volgende race? Nee, ik ben, uh, oh, nog niet gepland. Niet gepland, okay. nee, dat is ook wel lekker. Ja. Nou, geniet ervan. Dank u wel. Dank u wel. En gas erop. <laughs> lekker, lekker hè? hè? Lekker, hè. Mooi geluid altijd. Ja, ik weet nog wel vroeger met de Grand Prix in uh, de, de, de 60, 70 jaren ja. en de 80 jaren. De, de, dan, ik woonde in de straat dus te vlak achter. Mm -hmm. En dat deed mijn vader alle ramen en deuren open. Ja. Hij zodat dan kan je het lekker over. Want genieten. Kan je, ja, ja, ja. ja, goed hè. Hé, hey, ik kreeg net even een, een berichtje van, uh, van Hans Botman. Dat uh, Bernard uh, niet de directeur is. Maar uh, hij is uh, de eigenaar, een van de eigenaren. Robert Overdijk is de. Ja. Dit even ter uh, Hans te weet Correctie is uh, geregeld. <laughs> <laughs> Laten we eens de plaat draaien, jongens. step do to me Ja hoor, dat was... Uh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 Avontuurpark, hè? Ja, ja, ja, Ik ben ook een groot avontuur, dus het is prima. <laughs> <laughs> nou, Mars, uh, ik uh, mag je bijzonder feliciteren met je verjaardag. Ik hoop dat je het nog heel lang volhoudt. Of joh. Maar dan moet iedereen werken, dus dat was morgen wel een zeer leuke verrassing. Ja, leuk, leuk. Ja. Hé, en nou, maak er wat moois van. En blijf het nog lang doen, hè? Ja, dat was wel de bedoeling. Heel goed, heel goed. Ik zou zeggen... Uh, ik moet tot mijn 90, maar dat moet ik op dit jaar. Dat is wel heel lang. <laughs> nou, de eerste 30 jaar kan ik niks zeggen. Ja. Want jij bent met mij, hè? Ja, natuurlijk. Ik <laughs> Geen enkel probleem, dank je. <laughs> ja, dankjewel. dank je wel. fijne dag verder en een mooi weekend. En uh, we spreken elkaar, Mars. Yes. Oké, okay, bye-bye. John Legend, en uh, safe room hier bij ZFM. Goedemorgen, het eerste uur zit er bijna op. Ik wil het nog heel even hebben over de afsluiting van de Haltenstraat. Uh, ja, de, de, de, de, um, uh, veel ondernemers, bewoners en bezoekers waren de afgelopen jaren positief over de zomerafsluiting van de Halterstraat. Het brengt wat meer sfeer in de straten, dat is goed voor de avondhoreca. En ook dit jaar gaat de Halterstraat dicht tussen uh, 1705 uur dus 1700 is vijf uur ja. <laughs> en uh, twee uur s'nachts. en uh, dat gaat van uh, 28 juni tot uh, met zondag 8 september en, en jij woont natuurlijk in de Halterstraat ik woon in de Halterstraat dus, uh, gisteren ingegaan gisteren ingegaan, ja ik ik, ik, heb, ik, ik ben er wel merk positief je er wat, over ja merk je er wat van of? ja mensen het wordt meer een wandelpromenade Weet je, ja. dus er komen veel meer mensen die lopen lekker op straat. En, en, dus ja, wat dat betreft. Nou ja, wat mij toch opviel is dat ze, ze vielen er natuurlijk over dat er nog steeds veel van die fatbikes en fietsen en alles doorheen gaan. Ja, en dat, dat ze dat dit jaar minder willen doen, maar. Ja, dat gaat, dat gaat hem niet worden, want dat, dat, dat is een, ja. een, een, een wettelijk probleem. Oké. Okay. Dat, uh, dat schijnt wettelijk uh, anders te liggen. Dus wat dat betreft, uh, nou, ik ben al blij dat er geen auto's komen. Nou ja, dat scheelt. In die de periode, de, periode dat, weet je wel. Maar de hele dag en. en ja, er zijn een aantal uh, ondernemers die daar toch problemen mee hebben. De slager die, die is daar uh, op tegen. Maar er zijn maar vijf uh, parkeerplaatsen voor de slager. Ja. Dat is bijna niks. Dat is ook niks. Weet je wel? Nee. Dus ik denk iedereen die... Maar ja, wie uh, komt er na vijf... Uh, komt er ook weinig nog bij de slager? Denk ik. Ja, ja, ja. Relatief gezien Relatief gezien dag. wel, ja. ja. ja. Dus, uh, nee, ik denk dat het een goede, goede zaak is. En er komen palen in de grond. Hè? Ja. En die... Uh, ja, dat is even tien dagen is het even afzien. Uh, want die, die, worden, die worden gemaakt. Ze zijn nu al bezig. En uh, wat dat betreft. Uh, ja, is het, uh, is het een. Uh, vind jij, vind jij, wat vind jij ervan? Nou nee, ja, ik ben benieuwd hoe, als die palen er zo meteen in staan. Hoe dat zich gaat uitpakken. Maar... Oh, dan komen die niet door natuurlijk. Nee, nee ja, nee. Het is een beetje hetzelfde maar... als de busweg. Weet je wel? Uh, ja. bij, de, bij de prinsessenweg. Want daar en, is, daar... dan ben ik, nou, als dat zo is, dan ben ik benieuwd hoeveel auto's uh, gaan nou, sneuvelen. Ja. Nou ja, zijn daar <laughs> auto's gesneuveld? Zo. Ja, meen Ja, echt veel. Echt waar? Ja, ja. Die rijden gewoon tegenaan? Ja. Het is toch wat? Ja. Die ja. rijden achter een bus langs, weet je wel. Dan gaat het paaltje omhoog en dan... <laughs> ja. Uh... ja, ja. Oh, wat erg. Ja, nou, dat is niet... Dat is niet, uh, dat is niet uh, te hopen dat het hier ook gebeurt. Nee. Nou, laten we nog één uh, plaatje draaien... voordat het uh, elf uur is. En dan uh, komt het goed. Of all the things, what you're doing, and in my head, and I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a maggots. and I miss your tinsel hair and the way your life drags. I want you to come on over stop making a fool out of me Why don't you come on over? Did your house I'm up for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a tan. Hope you'll find the right man who fixed it for you. I'll come home Where my body's been